9 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. Het programma in Scheveningen van de landing van Huub Stapel... als prins Willem-Frederik wordt aangepast. Het weer is te slecht om sloepen te gebruiken. Daarom zet de Defensie een soort tank in die door het water kan rijden. De major de Vreng zei op Radio 1 dat het voor het publiek... minstens net zo mooi en spectaculair wordt als met de sloepen. Met 700 figuranten, acteurs en vrijwilligers wordt vandaag nagespeeld hoe Willem Frederik op 30 november 1813... vanuit Engeland werd binnengehaald om koning van Nederland te worden. Na een onstuimige zeereis werd hij in een sloep op het strand getrokken. Zijn komst betekende het einde van de overheersing door Frankrijk... en daarmee het herstel van de onafhankelijkheid. Ongeveer de helft van de asielzoekers van de vluchtkerkgroep in Amsterdam... gaat in op het aanbod van de gemeente om te verhuizen naar een voormalige gevangenis... Zo'n 75 asielzoekers gingen gisteravond na verhitte discussies akkoord. Het gebouw roept bij veel van hen traumatische ervaringen op. De groep wordt er de komende zes maanden opgevangen. De overige leden van de vruchtkerkgroep blijven achter... in het kraakpand aan de wetering Schans. En wie daar dinsdag nog zit... loopt de kans in vreemdelingen detentie te komen. De AIVD verzamelt informatie van alle gebruikers van internetfora. Dat gebeurt door de computers van die fora te hacken, schrijft NRC Handelsblad.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 Het is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over 9, welkom terug bij de nieuwsshow. Tot 10 uur hebben we achtereenvolgens het over de kunst van de donderspeech. En dat allemaal naar aanleiding van de frustraties van PSV-trainer Philip Cocu. En heeft hij heeft het over het dysfunctioneren van zijn ploeg. Hij spreekt ze toe, u zult het dadelijk horen. Daarna aandacht voor de situatie in Egypte... waar steeds meer mensen concluderen dat ze eigenlijk weer terug bij af zijn. En wat is dat af? Ongeveer een complete politiestaat. En tot besluit van het uur een gesprek met René Diekstra. Hij vindt dat de inspectie voor de gezondheidszorg ernstig tekort is geschoten in de zaak tegen de huisarts uit Tuitje die uiteindelijk zelfmoord pleegde. Goed. We beginnen met een vergaande reconstructie. Tot nu toe bleven ze een beetje buitenschot. In tegenstelling tot de door vrijwel iedereen uitgekotste bankiers... konden verzekeraars in betrekkelijke anonimiteit... hun megaverliezen verwerken. Maar daar komt, als het aan onderzoeksjournalist Kees Koman ligt... een eind aan. In Eerlijk over later in de Wurggreep van Egon... ontleed hij minutieus de opkomst en ondergang van verzekeraar Egon. Een ontluisterend portret van juichende aandeelhouders... woekerende topmannen, afwezige zichthouders en belazende klanten. Goedemorgen, Kees Koeman. Goedemorgen. Ja, het is een ontluisterend uh, beeld uh, dat je schetst. Uh, maar misschien ook wel gewoon kapitalisme tent op... Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar ik vind eigenlijk juist de verzekeraars die vertrouwen verkopen... en dat vindt, dat vindt ook iedereen. En je, moet, je bent bezig met je toekomst. Uh, dat die eigenlijk voorop hebben gelopen, vind ik, in de, bij de kredietcrisis... Ja, dat is toch wel uh, heel treurig om, ja. te, om te constateren. Ja, aanvankelijk wilde je de hele verzekeraarswereld in het boek behandelen... Uiteindelijk is het alleen Egon geworden. Nou, kijk, het is eigenlijk zo'n abstract verhaal. dat geloof ik tot dusver bijna niemand het begrijpt. En. Uh, <t Maddieilijks> dus dus het, het, het allerbeste was om één partij. Uh, bij de lurven te heen. nemen. En uh, dat was wel de, de beste, althans het, het slimste jongetje van de klas kan je eigenlijk wel zeggen. die, die heel erg heeft geprofiteerd van de, van de omstandigheden. Want cruciaal is dat er in die jaren. jaren Eind jaren 80, begin jaren 90, dat er een, een wetgeving uh, uh, veranderde: een structuurwetgeving, waardoor verzekeraars konden gaan bankieren en bankier, uh, bankiers konden gaan verzekeren. Zo kwamen, ze, zo kwamen ze in elkaars vaarwater, zo gingen ze het met elkaar doen. Uh, zo kreeg je de verschillende culturen die door elkaar heen gingen lopen. En zo was het eigenlijk alleen nog maar verkoop, verkoop, verkoop... aandeelhouder, aandeelhouder, aandeelhouder. En, en ja, de, de arme polishouder, die, die, uh, ja, die was totaal uh, onbelangrijk geworden. En laat maar raden, Kees. Uh, je zal vast uh, ergens een voekerpolis op hebben gedaan... en op die manier uh, boos geworden zijn over het onderwerp, of niet? Uh, nou, gelukkig is dat geen polis geweest. Oh, maar, nee, anders maar, dan, uh, maar het is wel zoiets. Nou <laughs> ja, ja, dat is ja, volgens mij ieder... Uh, uh, ik Geloof. Of ik geloof, ik weet. Vijf uh, miljoen, uh, miljoen huisgezinnen zitten daarmee opgeschreven. Ja. En veel, en veel en, uh, met, daar hoor je veel te weinig van, vind ik tenminste. Veel met een hypotheek, met een enorme hypotheekschuld... die uh, afgelost moet worden met zo'n uh, zo uh, uh, Ton Elias... die werkte bij zei het heel mooi, uh, proletenproduct. Ton Elias, hè, van, uh, van, uh, die, die daar uh, hoofd de communicatie uh, was. Proletenproduct. En uh, ik denk dat dat een hele goede benaming is... en dat mensen nu uh, juist... Nu Huizenprijzen ook zo zijn gedaald. Er zitten veel, uh, echt meer, ruime miljoen zitten, zitten diep in de problemen daardoor. Had Tonne Elias dat maar gezegd in de tijd dat hij bij Eron werkte. Uh, dat heeft hij ook gezegd. Wat? Is dat zo? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat heeft hij, hij later ja, als dat is een van gezegd. de redenen, Dat was een van de redenen dat hij wegging. Want hij had ruzie met, uh, laten we maar zeggen, de, de verkoopkampioen bij Uitstek, nu trouwens, uh, raad, uh, uh, hoofd, uh, Raad van Toezicht NOS. Uh, Johan uh, van der Werf. Ze zorgen, wel over, uh, ze zorgen wel dat ze op belangrijke posities komen. Hij had dus uh, enorme ruzie met deze Johan van der Werf. En dat was een van de redenen voor hem om te vertrekken. Vertelt hij, vertelt hij ook in mijn boek. He, uh, je zei al, uh, dat was, begon zo'n beetje eind jaren 80, begin jaren 90... toen begon die winstzucht van Egon. Hè? Dat klopt. leidde tot een waardestijging van het aandeel Egon met 3000 procent. Dat heb ik toch goed gelezen, hè? <laughs> ja, dat klinkt ongeloofwaardig. Ja. Ik heb het nog maar even aan een actuaris gevraagd ja. of het klopte. Maar het klopt. Hm. Maar goed, ja. tot, tot aan de ineenstorting, dat was dan begin 2001. Ja... Uh, ja. Er is dan een consument die een polis afsloot bij Egon, meneer Rozenboom... en die ruikt onraad hè, als ja, een van de wijnen. Ja, dat was ja, al in 1999. Het interessante is dat nu, 14 jaar later... dat uh, de hoogste rechter, hè, die heeft een uitspraak gedaan... In zaken, koersplannen. Koersplan, uh, Egon was zo handig. Die uh, had allerlei plannetjes hè, voor de, voor de consument. Koersplan, bonusplan, toekomstplan, fundplan. Uh, nou, noem ze allemaal maar op. Prachtige plannen voor Egon. Maar uh, uh, voor, de, voor, de, voor de consument. Hè, uh, zoals deze meneer Wilco Rozenboom, een vries. En die heeft zich erin vastgebeten. Nou ja, toen is de eerste consumentenorganisatie ontstaan. Nou, er, is een, er is een fooie gekomen. Maar wat constateerde die rozenboom. Die, die zag dat, je, dat, je, dat de uh, kosten, dat er echt krankzinnige kosten zaten in de overlijdensrisico. Dat, dat waren de trucs. Hè. Je zag dan. Je zag in feite helemaal, je zag niet waar, de, waar het geld naartoe ging. Er werd, werd gezegd, u krijgt zoveel procent rendement. Kijkt u eens, en dat levert dat en dat op. Maar over kosten werd helemaal niet gesproken. En die kosten... Wacht dus even, Wacht even, Kees. Want het, het gaat toch om een verzekeraar? Ja. Maar dat is... Wat voor verzekering ging het dan dan bij die meneer Roos? Dat ging om koersplan. koersplan. Is dat een verzekering? Dat is een, dat is een, een, een beleggingsproduct. Dat krijg je wel. Wordt je, je krijgt een kijk door die door die structuur door die door die structuurwetgeving konden konden verzekeraars ook veel meer gaan beleggen. Dat was daarvoor ja. was niet mogelijk. Maar en nu, dan, dit was dus een beleggingsproduct. Ja. Hè? En, en, en in dat beleggingsproduct zat ook een verzekering. Namelijk een overlijdensrisicoverzekering. Okay. Voor als je doodging. ging. Okay. Uh, uh, maar daar zat een, een, uh, een hoogte aan, aan het percentage. Ja, dat, dat, uh, dat, en dat bleek pas eigenlijk. Nu, veertien jaar later, heeft die meneer Rozenboom... met terugwerkende kracht van de hoogste rechter... Terwijl, terwijl, terwijl Egon alleen maar riep niets aan de hand. En toen het eerste... Ons radarprogramma was geweest, meteen uh, uh, protesteren van uh, wat een uh, wat een schande is dit. Dat ja, begon te procederen meteen. Ja, precies, ook dat. Dus, dus, uh, dus eigenlijk altijd. En dat vond ik, dat vond ik zelf schokkend aan, aan dit onderzoek. Altijd maar worden transparant. Hè? Wij zijn zo transparant. En dan intussen precies het tegenovergestelde doen. Maar is het dan niet raar eigenlijk dat die meneer Rosenboom op een gegeven moment gewoon is gaan rekenen en heeft gedacht: van, ho, maar dit is wel heel erg raar. En dat al die andere mensen, want hoeveel van die, van die polissen nou ja, zijn er wel niet verkocht? Nou dat ja, die dat helemaal niet in de gaten nou hebben. Ja, gehad? dat is het treurige. Kijk, dat zie je nu ook met, met alle andere grote polissen. Want uiteindelijk hebben alle verzekeraars hetzelfde gedaan. Hè? Uh, Egon was voorloper, maar uiteindelijk hebben ze het allemaal gedaan. En er zijn er 7 miljoen van die dingen in omloop. Ja, het gekke is: ik weet niet precies wat, de, wat je moet doen, precies. Maar de, de consument neemt 90 of 95% of misschien zelfs wel 99% denkt na mij de zondvloed op de een of andere manier. Dat is één nee, Ze van de denken die niet, niet na mij de zondvloed, ze nemen juist zo'n polis omdat ze denken: ik wil dat het goed geregeld is. Ja, maar goed, maar uh, zij, moeten, uh, zij moeten nu dan actie ondernemen. En, en, en, en denk om als ze actie ondernemen, dat heeft dan die rozenboom eigenlijk wel bewezen. Al moet je er 14 jaar uh, op wachten. Maar dan. Dan komt er ook, dan komt er ook een, uh, een compensatie. Want het is misleiding. Het is misleiding in alle gevallen. En zo langzamerhand wordt het ook allemaal duidelijk. Jij hebt de mensen gesproken die dit bedacht hebben. Die dit verdedigd hebben. Die de uiteindelijk de bedrijfsstructuur overeind hebben gehouden. Die er trots op waren dat het allemaal zo ging. Absoluut. Wat is het veertje? Wat zegt u er nu over? Is er, zijn er mensen die denken: Nou, misschien was het toch niet helemaal zo tof nou wat ja, we hebben dat gedaan? Is dat, kijk, als de als CEO, uh, uh, Kees Storm. Uh, die dit eigenlijk allemaal uh, uh, ondertekend heeft... als die het heeft over zijn bananenschil... Uh, nu, en nu nog uh, uh, president-commissaris is bij KLM... en dat geldt eigenlijk voor al die mensen. Nee, ik vind, geloof dat ze het allemaal heel normaal vinden, hoor. Dat, dat, uh, dat het is gebeurd. En wat, wat is het dan normaal? En je moest toch geld verdienen? Is dat het, uh, nou ja, zoiets. Argument? En We hebben het toch eigenlijk heel mooi gedaan. We hebben het toch goed gedaan... Maar ze, kijk, ze hebben van die enorme winsten. Want het gekke is dat, dat veruit de grootste winst kwam uit Egon Nederland. Hè. Egon is MV, is een holding. Ja. En, en met die winsten konden zij uh, uh, uh, partijen kopen als Trans-Amerika... een hele grote verzekeraar in Amerika. Ja, en daar gaat het nu eigenlijk weer, daar, daardoor gaat het nu weer eigenlijk goed met Egon... Uh, maar de, de, de, de andere verzekeraars, hè, dus Egon is dus eigenlijk op dit moment de enige bankverzekeraar waar het weer redelijk goed mee gaat. En alle andere verzekeraars die staan met terug rug tegen de muur. en, en, en, en ja, Je moet niet gek staan te kijken nog hoor. Uh, er gaan nog hele rare dingen gebeuren met, uh, met de grote verzekeraars. Want waarom houdt het opeens op voor die verzekeraars? Nou ja, niemand koopt meer wat. Want dat is wel zo. Iedereen weet dus nu van, uh, we zijn belazerd. En uh, dus er wordt op dit moment, uh, ik geloof dat ze iedere maand bij de Nederlandse bank zit, uh, zitten, de ACR en de REAL en Nationaal Nederland. En die willen ook heel graag naar de beurs. Nou ja, wie, wie trapt daarin straks? Nou, He, dat is een groot probleem. De mensen die naar Ajax gaan, die, die naar het schaatsen gaan. Uh, ze doen ja. niet anders aan. Precies die uh, punten die populair zijn in de grootste uh, ja. volkslagen. Ja, aanspreken en uh, maak je geen zorgen als je daar met mensen praat. Egon is uh, hartstikke tof hoor. Nou ja, ja goed, nou ja, ik hoop, ik hoop daar dus. Uh, kijk wat Jeroen uh, Smit heeft gedaan met, uh, met de Pooi... en uh, een inkijkje geven in de bankenwereld. Dat heb ik uh, geprobeerd uh, nu in die duistere, nog veel duisterder uh, uh, verzekeringswereld. En ik hoop dat mensen dat anders gaan denken. Want je zegt, kijk, die banken die hebben... Nou ja, die, die zijn notoor slecht. Dat was, was iedereen op een gegeven moment wel van overtuigd. Maar met, bij verzekeraars lag dat toch anders. Ja, dat komt ook omdat je... Omdat je ja, verzekeren Nederland, Nederland is, is wereldkampioen verzekeren. En uh, uh, nou was het. Zwitserland heeft dat intussen overgenomen. Ja, we moeten ons zo dus verzekeren. En dus dan denk je, nou ja, dat, dat zal dus wel... Ja, zo heeft volgens mij ook iedereen gedacht. Van, dat moet wel goed zijn, want het is een verzekeraar. En dat vonden sommige mensen ook binnen, binnen uh, Egon. Want er zijn er genoeg weggegaan hè, uiteindelijk. Er zijn heel veel van die topmannen weggegaan. Die, die, die, die, die, die spreken van een, een dolgedraaide marketingmachine... En uh, uh, nou ja, ik denk dat inderdaad dat het dat ook is geworden. En dat het daardoor ook bijna fout is gegaan. Want ze... en, en kom je er dan achter dat mensen bewust, zeg maar. Constructies optuigden. Oh ja. Alleen maar om ze diffuus te maken, om ze onbegrijpelijk te maken. Nou ja, dat is. Kijk, ik heb met echt met, met, met, met, met heel veel topmannen gesproken. En uh, ook de actuarissen, de wiskundige uh, uh, wonderen, die, die, die dat allemaal kunnen die de, de sterfterisico's en zo uitrekenen. Oh. En die hebben mij, tegen, uh, die hebben mij uh, uh, verzekerd dat dat echt een een, een, een is. Puzzle hè? Wat is het woord. Het moest een informatiepuzzel. Mensen moesten het vooral niet begrijpen. En daar dus dat ze... gebeurde bewust? Dat zo gebeurde absoluut bewust. Dat is grappig. Want het is, uh, mij is ooit toch eens een keer door een van de hoogste mensen... uit het verzekeringswezen uitgelegd... dat de gouden wet bij verzekeringen eigenlijk een hele simpele is. Je weet namelijk exact... Tot op de ongeveer de dag nauwkeurig wat de levensverwachting van mensen is. En die weet je ook voor de komende 20 jaar. Dan leg je gewoon een, een 15% bovenop. En dat is wat je in je zak steekt. En de vriendelijke groeten tot ziens. Verzekeren is het makkelijkste vak ter wereld. Ja. Zo heeft hij het letterlijk tegen mij gezegd. Ja, ja. nou ja, kijk, dat, dat past het ook wel, denk ik. Maar uh, doordat ze nog meer wilden hebben hè, en, do en door die, door die, do doordat die banken, banken gingen zich er ook mee bemoeien. Hè? Dus, dus uh, ING ging zich ook bemoeien met nationale Nederlanden. Ja, en, en, en, en, en toen kwam er een ingewikkelde constructie uit Engeland over, waar je Universal Life. En toen werd het eigenlijk heel ingewikkeld. En volgens mij werd het ook ingewikkeld voor de verzekeraars zelf. En, en, en, en daardoor staan ze nu dus want staan ze met de rug tegen de muur. Want, en, en het, en het wrange is dat ze leven eigenlijk op dit moment nog... van die, uh, uh, laten we maar zeggen, tonnelies, proleten, proletenproducten. Nou, daar van, leven ze nu van. Van de nog niet uitgekeerde schadevergoedingen. Ik denk dat ze daarvan leven. Uh, nou ja, schadevergoedingen die zijn er niet die zijn, ja, die zijn ja, maar die heel, gaan er komen die zijn, nou ja dat zou je wel kijk als, als die meneer Rozenboom wat je ziet bij meneer Rozenboom dat het zo lang kan, uh, kan duren denk ik dat de verzekeraars wel ongerust moeten zijn ja, allemaal staan er nou nog uh, zaken in het boek waar ze dus wel van zullen uh, schrikken nou ja, kijk, ik denk dat ze het sowieso. Uh, uh, zullen ze het heel vervelend vinden dat uh, Paul Vachier, dat is een van de topmannen die uiteindelijk ook uh, in de gevangenis uh, terecht is gekomen. Um, ja, die beschrijf ik ook minutieus. Die, die, die man die was een. Dat was die had zo ontzettend veel macht uh, binnen Ego-Nederland. Het was dus vooral, dat is ook het gekke, het was Nederland. Hè? Het, dit, dit, dit probleem van die 7 miljoen polissen... Ik, dat vind ik nog het meest merkwaardige. Dat is, dat, heeft, dat is Nederlands. Dat bestaat niet in België, dat bestaat niet in Duitsland. Dat is onmogelijk, omdat de toezicht daar omdat de toezicht daar uh, normaal is. Kijk, nu terugwerkende kracht. Nu zit de Nederlandse Wie Bank. Wie had dat toezicht moeten houden? Is dat ook de AVM? Nou ja, de AVM, nou, ja, nee, AVM kwam later. Ja. Uh, de Nederlandse Bank, die keek alleen maar naar solvabiliteit. En uh, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Want die parool, ja, ja, maar daar is de waren... Nederlandse Bank ook voor. Die ja, is, die daar is zijn om... ze ook wel voor. Dat weet ik ja. ook wel. Maar, maar kijk, als deze producten van tevoren waren gebogen. En dan had. Dan, nu, nu zegt ook iedereen. Ja, die hadden eigenlijk nooit op de markt mogen, mogen verschijnen. Maar ze zijn er wel. 7 miljoen. Ja, God. Ik denk dat Egon wel zal schikken van het feit dat, uh, dat ik ook aantoon uh, dat de uh, uh, uh, provisie. Uh, dat, want dat mag, er is een, een provisieverbod. Dat mag, dat mag niet meer. Uh, sinds 1 januari 2013, nou, dat, uh, daar hebben ze wel weer uh, leuke, leuke oplossingen voor ge, ge, gevonden. Dat, dat, dat lappen ze aan ze... helaas, begrijp ik goed. Dat uh, volgens een advocaat die ik heb uh, gesproken... en die over sterk, sterke bewijzen uh, beschikt... Uh, lappen ze dat al, ook alweer aan hun laars. Dus ze zeggen eerlijk over later de titel van hun boek. Ja. En ook de slogan van Egon. Dat was de slogan van Egon. Ja, je moet maar durven naar nou, wat, uh, nou, wat er allemaal is gebeurd. Ja, toch zeg je, ik wil niet het vingertje heffen. Mm, dat heb dat ik nu misschien wel gedaan hè. Maar, <laughs> nou, waarom <laughs> maar ja, zou je dat, je dat niet in? doen? Kijk, nou ja, kijk, ik, ik wil eigenlijk wil ik het oordeel overlaten aan de lezer. Weet je? Ik, heb, ik, heb, ik, heb uh, ik heb in het boek geprobeerd. En ik geloof wel dat ik erin geslaagd ben. Niet uh, van, uh, uh, uh, niet het vingertje. Jij hebt het boek gelezen. Ja, oké, okay, dus maak je geen zorgen. Het is echt, ik kan dat met hand op mijn hart zeggen. Het is een buitengewoon prettig leesbaar boek. Je, de, daar ben je absoluut in geslaagd. Zelfs voor mensen die de ballen hierin zitten... in de hele verzekeringswereld, is dit een aanrader. Nou ja, dat vind ik fantastisch om te horen. En, en, en dus dat vingertje. Nee, liever niet het vingertje. Ik, de, de lezer... Moet, uh, de, nou, de lezer moet maar uh, uh, treurig worden na afloop uiteindelijk. En, en hopelijk ook af en toe lachen. Ah, hm? Dankjewel. Kees Koman, Ja, eerlijk overlaat reed het boek dus. Dat hebt u begrepen. In de Wurggreep van Egon is de ondertitel. Het is een uitgave van Bertram en De Leeuw. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u altijd terecht op onze site. Nieuwsshow.nl Dankjewel, Kees Koman. Graag gedaan. Bij PSV, de voetbalclub dus uit Eindhoven, gaat het op sportief vlak momenteel helemaal niet goed. De Eindhovenaren presteren op het voetbalveld zwaar ondermaats en dat leidt bij Philip Cocu dat is. Het trainer, tot behoorlijk grote frustraties. Want hij staat ook onder druk daardoor. Afgelopen week kregen de spelers voor het oog van een camera... volgens mij van een regionaal zender eh, TV Eindhoven zoiets... een donderspeech. Over het nut en noodzaak van zo'n preek gaan we het hebben... met Gerben van Kleef, hoogleraar sociale psychologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Even maar uh, eerst voor de luisteraar duidelijk maken waar we het over hebben. U hoort, de geluidskwaliteit is natuurlijk niet fantastisch... want die kamer die staat op 50 meter afstand. Maar in ieder geval een stuk van de tirade van CoQ. Godverdomme, je moet uit jezelf komen. En je moet niet accepteren dat je in één keer even wint. Of heel, uh, wit is even iets weten. En dan kun je ook iets anders doen om een partij te winnen. Je moet er alles aan doen elke partij om te winnen. Nou, dit is nog een geserreerde uh, donderspeech. Hè? Het valt even het woord, godverdomme. Maar er is nog een soort van... Uh, uh, nou ja, hij wil nog iets zeggen, geloof ik. Iets communiceren. Ja, ik, ik heb het filmpje twee, drie keer bekeken gisteren... Uh, naar na aanleiding van deze uitnodiging. Ah, het is veel langer, hè? Ik, ja, het is een stuk langer, maar dit is het, het heftigste stukje ervan. En uh, ja, ik ben hier niet vreselijk van onder de indruk. Nee, ik vind nee. dat het algemeenheden zijn die hij hier uh, bezigt. Die, die grote kist is het niet. Nee, nee, het is, uh, nee, het is een beetje sneeuw om te zien. Want ik, ik heb de, de voetballer voetballercapu was ik echt fan van. Ja. Maar het is, het is pijnlijk om te zien hoe die worstelt als trainer. En met name met het sociale uh, het management aspect Het is een hele verlegen jongen geweest ook. Ja, het is een hele timide jongen. Ja. En dat zie je hier ook als je dat filmpje. Dan heb je nog de beelden erbij natuurlijk. Dan zie je dat, die, dat het, hem niet, het is niet iets wat natuurlijk komt bij hem. Hij heeft besloten nu. Het gaat nu zo slecht. Ik moet nu een signaal afgeven. Nou, dan gaan we. Oké, okay, het is nu. Uh, uh, weet ik veel donderdag 10 uur, nog gaan we een signaal afgeven met Zalder. Nou, dan gaat hij daar staan. Dan gaat hij een signaal staan afgeven. Okay. Maar dat is natuurlijk niet een hele. Dit authentieke... moet gewoon klappen. We hebben een ja. ander stukje, daar gebeurt het al beter. Dit is een, uh, een vader, volgens mij, of, ja, of nee, zoiets. Bij een, bij een hockeyploeg uh, die, die kennelijk een slechte eerste helft heeft gespeeld. Luister u even mee. Jullie zetten ons als een kleine lul bij Rotterdam. De tweede net zo graag. als de eerste helft, dan ben ik vijf minuten van tijd met Nico in de auto naar huis en dan zoeken jullie de rest van de seizoen uit. Echt waar, we hebben alles voor jullie gedaan. We hebben professionele training gegeven, we hebben alles voor jullie gegeven voor het kampfvuurfeest. Het enige wat wij terugmaken is een normaal hockeyspelletje. En wat doen jullie? Hou we hoorn op een schijfje. Die op de zonder motivatie en enthousiasme en denken dat het zo handig wordt. Dan lijkt het de tweede helft niet meemaken. Echt niet. Want het is echt klaar. Kijk, de wind blies af en toe flink doorheen. Ja. Ik hoop dat u het heeft kunnen volgen. Maar ja, ja daar zaten gewoon jonge jongens, amateurs. Wat voor eff effect heeft dat op die... Ja, dit, dit is niet, lijkt me niet in proportie uh, uh, met uh, wat er aan de hand is. Hè. Dus dit, dit klonk wel authentiek. Dit lijkt ja, me geen gespeeld, uh, gespeelde hij dan boosheid. Dan die, hij zakte ook niet zo in. Nee, nee, nee. Als je niet je best doet, dan ga je maar lopend naar huis. Ik denk dat die jongens uit het afkouder kwamen of zoiets. Ja, ja. Nee, dus qua, qua intensiteit en authenticiteit is dit een, een betere donderspeech, zou je kunnen zeggen. Alleen qua passendheid bij de situatie lijkt hij me... Waarom niet? Uh, nou ja, ik denk als dit... Kleine jongetjes. Ja, ja, kleine jongetjes, oh, amateurs. Uh, nou, uh, en, uh, uh, wacht even, het waren jongens van 15, 16 jaar. Hoezo kleine jongetjes? Ja, nou goed, ja... Ik weet natuurlijk niks van over de achtergrond van deze, nee, van deze wedstrijd. Nee, dat is ook zo. Maar je ziet, je ziet de stelletjes naar nou, je schapen ergens in een dugout ja, zitten. Ja. Je, en je ziet, ik bedoel, ze, ze, ze vallen wel om van verbazing. En, ik weet niet of die man elke week zo boos is... maar je ziet geen enkele reactie bij wie dan ook. Nou, die ene jongen loopt op een gegeven moment gewoon voor om een blikje weg te gooien. Ik heb juist de indruk dat ze het totaal langs de koude kleren afgleed. Literal ja, een blikje bij Ja, dat was een filmpje. Nee, bij die jongen, die oh, jonge jongens. Die loopt er gewoon naar voren en gooit een blikje in, in, in een bak. Ik denk nou, het hij, doet hem niks. Maar goed, dat weet ik dus niet. Maar het, het gaat nu eigenlijk om het fenomeen donderspeech in het ja. algemeen. Is het, is het een goed middel of is het een teken van zwakte? Ja, nou ja daar is heel veel over te zeggen. En zoals zo vaak is het antwoord natuurlijk niet gewoon uh, ja of nee. Het is goed of het is slecht. Het hangt van heel veel factoren af. Het kan absoluut heel goed werken. Maar er moet aan heel veel voorwaarden uh, worden voldaan. Uh, dus de timing moet goed zijn. Ik denk dat het daar bij al misging. Dus de, die irritatie die heeft zich maandenlang, eigenlijk misschien nog wel langer, opgekropt. En in plaats van dat hij een keer langs de lijn... op het moment dat er echt iets fout gaat... iemand laat een mannetje uit zijn rug lopen, zoals dat dan heet... dat hij dan meteen langs de lijn gaat staan tieren. Dat doet hij niet, want dan houdt hij zich in. En dan gaat hij, de, dan gaat hij een afspraak maken met zichzelf... van morgen ga ik een donderspits geven. Dus die, de timing is niet uh, goed. Het is net als met het opvoeden van uh, kinderen of het trainen van de honden. Je moet meteen... Uh, die feedback geven, positief of negatief. Uh, om een goede conditionering, uh, noemen wij dat dan. Toen dat je hockey, de vader wel. Ja, dat, dat, nou, dat zou je daarvan uh, kunnen zeggen. Ja, daarvan is dan misschien de, de intensiteit is misschien wat uh, over de top. Uh, maar, maar het is in ieder geval uh, meteen, uh, het lijkt meteen na de, de gevraagde gebeurtenis te gebeuren. En dat is, dat is al wel beter. En wat daarmee samenhangt, is dat punt wat ik net al even noemde, van authenticiteit als jij met jezelf een afspraak maakt... ik ga morgen om tien uur donderspeech geven... en die heb je een beetje voorstaan bereiden voor de spiegel... ja, dan moet je een hele goede acteur zijn... wil je dat op zo'n manier uh, doen... dat het ook echt overkomt. En mijn indruk was ook... dat nou, als het op mij en op jullie al geen indruk maakt... die spelers stonden ook een beetje bij te sloffen... Dat, dat, die, die zien daar een, een, een worstelende coach... die probeert uit alle macht... het tij te keren... maar het, het komt niet over als een, een echte... Uh, oprechte uh, speech volgens mij... Hoe moet je het wel doen dan? Nou, dus meteen, denk ik. Mm -hmm. uh, en je moet denk ik heel dicht bij jezelf blijven. Dus het, het lastige van Cocu, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Frank, uh, Frank de Boer bij Ajax. Dat is een generatiegenoot die uh, heel erg succesvol is. Uh, die, heeft, uh, die, die heeft van nature een wat norsere houding. Hij kan ook heel vrolijk zijn, maar hij heeft wat meer... Uh, die wenkbrauwen die staan bij hem meestal op half onweer. Uh, dan hoeft hij een heel klein beetje te doen en dan is het echt noodweer bij uh, Frank de Boer. En dat, dat, dat zie je ook, dat spreekt uit dat gezicht, dat spreekt uit zijn stem, irritatie. En hij kletst er vaak niet omheen. Hij Uiteindelijk... kletst er niet omheen nee. en hij, hij is keihard uh, en hij doet het meteen. Uh, Philip Cocu, en het, aan de ene kant pleit het natuurlijk voor hem, is een hele, denk ik, hele sympathieke, zachtaardige jongen. Maar dat, dat zit hem nu een beetje in de weg, in het coachen van die uh, verwende miljonairs. Van, van PSV? Van PSV, ja. Ja, maar goed, ze zijn toch overal verwende miljonairs bij die... Ja, ja maar die, ja. Ja, daar moet je dus bovenop zitten. Denk ik, ja, ja. Dat moet je niet laten sloffen. Ja. ja, die zie je trouwens in dat filmpje alleen maar op de rug. Die, die verwende miljonairs. <lacht> uh, ja, Zo'n donderspiet wordt natuurlijk ook ingezet... als het al lang heel slecht gaat. Dus je kan ook stellen, eigenlijk is hij altijd te laat. Ja, ik denk dat wat bij PSV aan de hand is, is al, is al jaren bezig. Dat zagen we eerder ieder al onder Fred Rutte, een vorige coach. En daarna ging dat door nog onder uh, Dick Advocaat. En dat is nog steeds nu het geval. Er zit, iets, er zit een soort uh, proces in dat team dat heel moeilijk uh, te keren is. Een soort gemakzucht, een soort lamlendigheid die steeds weer de kop opsteekt en dan moet een, dan moet dus uiteindelijk is het de taak van een trainer natuurlijk om daar iets aan te doen, maar daar is dik, uh, sorry, daar is uh, Philip Cocu uh -huh. uh, niet de aangewezen persoon voor. Bij dit soort dingen is het altijd zo dat uh, waarschijnlijk de individuen zijn allemaal hartstikke goede voetballers. Ja. Het slaagt, de coach slaagt er alleen niet in om er een geheel van te maken. En dat is omdat er gewoon onderuit spanningen in zo'n team liggen. Dat, ze, dat er altijd jongens zijn die elkaar niet moeten... en ja. die dat voor de hele ploeg verzieken. Ja. Maar daar zou een goede donderspeech van een eenheid... zou dat toch kunnen helpen? Ja, het zou kunnen helpen. En Ja, nee, zeker. Maar en, wat wat ook heeft laten gebeuren... is een heel verhaal met een, een speler Toivonen in die selectie... die eigenlijk weg moest, of anders zou hij op de bank komen zitten. Ja. En dat, het was een soort dreigement van Cocu... dat heeft hij vervolgens niet uh, waargemaakt. Nou, dus zijn... Toivonen wel bijgetekend. Ja, heeft nu bijgetekend maar dat, dat, dat, het afgelopen half jaar heeft hij dus in dat team rondlopen sloffen... terwijl iedereen zijn bloed wel kon drinken. Ja. Dat is natuurlijk funest voor die groepsprocessen. En tegen die achtergrond moet je dit ook zien. Oh, ja. Hij is daar tot het bot gefrustreerd over... En hij heeft waarschijnlijk zelf ook wel door dat het. Maar niet Maar kies je dan is. een donderspeech naar één iemand toe, richting Toifonen... of doe je het van, Godsamen jongens, we zullen dit toch met z'n allen moeten doen... en dat gaat ja. voor jou, Toifonen, dat je eens wat doet... en dat gaat ja. ook voor je medespelers, dat die je aanspreken... dat je ja. je verantwoordelijkheden niet neemt. Ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is, hoe, spe hoe specifieker je doet, hoe beter. Wat me heel erg opviel bij die speech van Cocu is dat het heel algemeen was... en dat hij een beetje in het luchtledige stond te praten... en dat hele team stond er zo omheen, een beetje te... te te staan. En, maar hij sprak niemand in het bijzonder aan. En dan snap ik wel dat je niet per se uh, aan plein publiek iemand uh, wilt nou, aanpakken. Maar maar ze zich niet van bewust dat het werd opgenomen. Nee, nee maar dan, dan, dan moet je schijnt er uh, uh, voorzichtig mee te moeten zijn om in een team situatie één individu aan te pakken. Maar wat, wat nu gebeurde is dat iedereen kan denken: hij heeft het eigenlijk over mijn buurman. Ah. Hey, Toijvonen kon denken, hij heeft het eigenlijk tegen mijn her. En mijn her kon denken, hij heeft het terug ja, tegen Toijvonen. Ja. Hey, Even uh, naar de zakenwereld, bedrijfsleven. Een in donderspeech in de sportwereld is één ding. Maar in het bedrijfsleven komen daar ook, uh, worden daar ook donderspeeches uh, gehouden, vast wel. Maar ja, die, die ja, zien tuurlijk, we dan natuurlijk ja. vaak. Nee, dat niet, gebeurt dan zo. meestal achter, achter gesloten deuren. En, Bij de lift. Uh, Kees, wat zeg je, Kees, Komen? Bij de lift? Op? Ja? Huh? Hoezo? Nou ja, nee, dat gebeurt vaak in het, in het, in het, in het voorbijgaan meer. meer. niet, niet ja, uh... Maar dat zijn redonde speeches, dat is gewoon even zeiken. Ja, <lacht> oké, okay, maar dan worden wel de meest vreselijke dingen gezegd hoor. Die, die, die, die partje die, die hou je al. Nee, voor. maar nu eventjes, gebeurt het wel eens echt als de jaarresultaten van het bedrijf slecht zijn? Ja, natuurlijk. En ja. dat men echt onderuit de zak krijgt. En wat, zijn dan, wat is daar de bovengrens van wat je nog wel en wat je nog niet kan ja. doen? Dat hangt heel erg af van de, de cultuur. Uh, dus de, de, zowel de, de, de cultuur, het land waarin het zich afspeelt. Dus in Amerika of Nederland of uh, Israël kun je veel meer permitteren qua donorspeech dan bijvoorbeeld in Japan. Um, waar een grotere behoefte aan uh, collectiviteit en harmonie uh, heerst. En als je gaat staan schreeuwen, dan breng je dat in gevaar. Dus daar kunnen mensen absoluut niet mee omgaan. Kunnen ze absoluut niet tegen. Uh, in, in westerse culturen uh, gaat dat wat makkelijker. Maar dan heb je ook nog de bedrijfscultuur. Uh, dat kan heel verschillen tussen, tussen bedrijven. sommige bedrijven is ook weer die harmonie uh, belangrijk. En we doen het samen en het moet wel een beetje gezellig blijven. Ja. En in andere culturen heerst meer een, een, een sfeer van... ja, je moet elkaar ook af en toe de waarheid kunnen zeggen... Maar, maar het, uiteindelijk zijn het natuurlijk allemaal... En nu preludeer ik een beetje, maar als het echt een donderspeech is... is het sukkels, moet je luisteren. We zijn al gewoon als bedrijfsleiding zeggen van zes jaar dit... we, we commuteren ons dan met z'n allen aan en jullie doen het niet. Dat is altijd het verhaal. Is dat een benadering of is dat eigenlijk dommerheid? Nee, dat kan zeker een benadering zijn... maar je, je, moet, je moet heel goed als uh, donderspeecher uh, in, uh, de, erover nadenken... tegen wie je het precies hebt, in welke situatie... Uh, je moet je de intensiteit van die speech uh, afstemmen op de situatie. Er zijn heel veel dingen waar je, waar je rekening mee moet houden. Ik denk dat het algemene fenomeen donderspeech kan heel goed werken... als er een aanleiding voor is. Maar je moet, uh, je moet hem goed afstemmen op je publiek. Donder je jezelf wel eens tegen de studenten? Nee, ik ben niet van donderen. <laughs> Hartelijk dank. U hoorde, hoogleraar sociale psychologie. Kleef. Het ging dus over de kunst van de donderspeech. Nog niet zo makkelijk dus. <laughs> came over like a midnight appetite nobody believes me now I ran across and so thousand people on my way on my way on my way out one of it two of it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 Heel in de verte. Doe het af en toe denken een beetje aan een jonge Paul McCartney. Maar het is Milo, de nummer one of it. Egypte staat deze week weer in vuur en vlam. Conclusie van veel Egyptenaren, we zijn terug bij af had die opstand van 2011 wel zin. Demonstraties zijn door een nieuwe wet ten strengste verboden... als ze niet vooraf worden aangemeld bij de autoriteiten. En juist dit woekert natuurlijk nieuwe demonstraties aan. Ook werden deze week 17 vrouwen tussen de 15 en 25 jaar... veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Wat hadden deze onschuldige meisjes gedaan? Nou, ze liepen met ballonnen rond bij een demonstratie. Over het hoe en waarom van de terugkeer van de politiestaat in Egypte... gaan we praten met journaliste en Arabiste Annabel van den Berg. Ze is hier vaker over het onderwerp geweest. Ze sprak in Egypte met diverse opgepakte activisten. En werd zelf ook enkele malen vastgehouden. Goedemorgen Annabel. Goedemorgen. Ja, net terug van het laatste bezoek aan Egypte. Is het land inderdaad terug bij af? Ja, zo lijkt het inderdaad een beetje. Het is eigenlijk zo dat sinds het afzetten van president, voormalig president Morsi... dat de autoriteiten heel wat strenge maatregelen hebben opgelegd. En die waren in de eerste plaats natuurlijk gericht tegen de moslimbroeders. Want president Morsi is een moslimbroeder. Dus zijn organisatie, de moslimbroederschap, die werd verbannen. Maar geleidelijk aan hebben die autoriteiten eigenlijk ook heel wat restrictieve... en repressieve maatregelen uitgesproken tegen niet-moslimbroeders. Dus ja, dat is terug bij af. Ja... Want uh, het is nooit eerder voorgekomen, lijkt me in Egypte, dat meisjes van 15 jaar worden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Omdat ze alleen maar met ballonnen liepen. Ja, wel, het is zo dat er dus in Alexandrië inderdaad uh, 21 meisjes veroordeeld zijn. En daarvan zijn een aantal meisjes minderjarig. De minderjarige meisjes die komen terecht in de jeugdgevangenis. En de meerderjarige meisjes die zijn inderdaad veroordeeld tot 11 jaar cel. Nu, um, de, de ballonnen die zij vasthielden, dat, dat was de aanleiding. Er stond voor een... wel iets op. op die ballonnen waarschijnlijk? Het waren gele ballonnen. Dus uh, oh. ik, ik zal het uitleggen... Um, ...die meisjes liepen rond met ballonnen... ...dus dat op zich was geen probleem... ...maar omdat, zij, omdat die ballonnen geel waren... werden zij gearresteerd... ...want het geel dat verwijst naar de moslimbroederschap. En uh, ondertussen is de moslimbroederschap... ...uitgeroepen tot terroristische organisatie... ...en daarom zijn de meisjes veroordeeld... ...als terroristen. Ja, en uh, je sprak zelf andere vrouwen die werden opgepakt... en uiteindelijk door de politie werden afgezet in de woestijn. Klopt. Is wat is daar gebeurd? Klopt. Dat zijn dan activistische meisjes dus dat zijn helemaal geen moslimbroeders dat zijn eigenlijk vrijzinnige meisjes zou je kunnen zeggen en zij zijn opgepakt omdat zij aan het demonstreren waren eigenlijk net nadat die nieuwe wet was afgekondigd de nieuwe wet die zegt dat demonstreren verboden is als je geen toestemming hebt dus zij waren op straat gekomen en zij waren aan het demonstreren enerzijds ook tegen diezelfde wet en werden eigenlijk onmiddellijk opgepakt dat waren 60 mensen waarvan onder, in, in de, onder andere inderdaad ook een aantal vrouwen. En die vrouwen hebben mij dan daarna verteld hoe ze geslagen werden door de politie, hoe ze aangerand werden door de politie, om dan uiteindelijk bij hun vrijlating in de woestijn gedropt te worden. En zelf ben je ook opgepakt. <laughs> ja, dat klopt. Nu, ik ben geen moslimbroeder en ik ben ook geen activiste. Ik ben opgepakt omdat ik een buitenlandse journalist ben... Nu, opnieuw, sinds het afzetten van president Morsi... zijn er dus heel wat restrictieve maatregelen opgelegd. En is er ook een, een ware propagandastrijd gevoerd... Tegen alles wat buitenlandse inmenging is. En dus met name ook de journalistiek. Alle buitenlandse journalisten worden afgeschilderd op de staatstelevisie. Als spionnen, als uh, collaborateurs met de moslimbroederschap. En daarom, als je op straat loopt met een camera, ja, wordt je gewoon uh, aangehouden. Wat gebeurt er dan? Tikt iemand je op je schouder of je mee wil komen? Vertel eens even. Ja, dus... Er zijn verschillende uh, momenten geweest waarop ik gearresteerd werd. En dat is eigenlijk telkens verschillend geweest. Ik ben aangehouden geweest door politie. Omdat bijvoorbeeld een, een wagen die voor ons reed even um, stopte. En aan de politie vertelde van die wagen achter ons. Die hebben een camera in hun wagen en ik vertrouw ze niet. Dus dan zijn we opgepakt. Uh, moesten wij zes uur lang um, een verklaring afleggen wat wij aan het doen waren. Terwijl wij op dat moment eigenlijk zelfs niet aan het filmen waren. Heb je officieel een journalistieke vergunning voor een camera ja. nodig in Egypte? Je hebt een vergunning nodig om op bepaalde en die plaatsen, had je ook. Ja, die had ik. Ik had alle vergunningen, ik was met alles in orde. En uiteindelijk, na die zes uur vasthouding, vertelt de politie ook gewoon, of zegt de politie ook gewoon, onze excuses. Maar ondertussen ben je natuurlijk wel een hele dag verloren. Hebben ze... Ja, maar is dat ook een hele nare ervaring dan? Voel je je daar geïntimideerd of ben je gewoon stoer dat je denkt, nou, ja, het ik absoluut... me niks meer? Het is dus absoluut geen fijne ervaring. Je weet, je weet hoe de politie daar in elkaar zit. Je weet dat ze hun macht uh, steeds proberen te tonen. Je weet ook dat je, dat je vrij zal komen omdat je met alles in orde bent. Dus je beseft. Maar ja, dat weet je nooit, helemaal zeker natuurlijk. Ja, ze dreigen natuurlijk met, uh, met deportatie. Dan zeggen ze, ja, we gaan jou deporteren, je kan hier nooit meer komen. Dus als ze die dingen zeggen, dan dat, dat is dat helemaal niet fijn. En dan voel je je wel op je ongemak. Maar aan de andere kant, je bent met alles in orde. En als je dan vanuit België komt, dan ga je er steeds nog altijd een klein beetje van uit. Het recht zal ja. wel geschieden. En dan zullen we wel kunnen doen waar we, waar we hiervoor gekomen zijn. De, er zijn een hoop journalisten die een verkeerde inschatting in deze hebben gemaakt. Het is zeker moeilijk. Nu, ik zeg het, hè, ik ben uiteindelijk ook vrijgelaten elke keer. En men heeft dan ook uh, zijn excuses aangeboden. Maar het is een heel, een heel nare situatie. Omdat die politieagenten, zeker omdat ik een vrouw ben, mij heel sterk intimideren en ja, dreigen met van alles. Uh, ik ben ook op een bepaald moment uh, geschopt door een politieagent. Omdat ik niet wilde gaan zitten. Omdat ik wilde blijven rechtstaan. Dat soort zaken, dat, dat zou natuurlijk bij ons onmogelijk zijn. En daar kan Maakt het, dus het dan waar. wat uit uh, dat je buitenlander bent? Ja, Egyptenaren hebben er ook last van, hè? en zelfs, zelfs meer dan, dan ik, denk ik. Ik denk dat ze met een buitenlander toch nog steeds altijd een beetje voorzichtig zullen zijn. Maar ja, je merkt als ze, als ze mij al schoppen, dan, verschiet ik, of dan, dan verbaast het me niet dat die Egyptische meisjes... Ja, uh, geslagen worden, aangerand worden... in de woestijn gedropt worden... dan, dan verbaast het me niet. Ja, die toename van de repressie... die komt uh, mogelijk, hè? ik zei het al in de inleiding... door de aanname van een nieuwe wet... die demonstreren uh, verbiedt... Eigenlijk. Ja, dus je hebt inderdaad, je hebt inderdaad sinds, sinds begin deze week heb je een nieuwe wet in Egypte... en die stelt dat het demonstreren verboden is... tenzij je toestemming hebt van de autoriteiten. Maar nu moet je weten dat Egypte vorig jaar alleen al uh, getuige was van 9000 demonstraties... 9000 protesten, kleine, grote. Maar dat betekent eigenlijk meer dan ja, bijna, bijna 30 protesten per dag. Dus dat betekent, dat geeft ook weer dat Egyptenaren... En op die manier een weg hebben gevonden om hun stem te laten horen. Dus als je dat afpakt, neem je eigenlijk het belangrijkste verdedigingsmechanisme van de Egyptenaren weg. Dus natuurlijk zorgt dat voor meer opstanden, meer weerstand, meer demonstraties. Dus ja, het is een beetje een visieuze cirkel. En graffiti mag ook niet meer? Graffiti mag voorlopig nog oh. wel, maar... Um, er... Ze zijn een, een wet aan het opstellen waarin dat ook zou verboden worden. En dat is natuurlijk opnieuw weer één van de zoveel maatregelen... die zij treffen binnen dat, dat repressieve beleid. Een beleid dat uiteindelijk ook onder Mubarak... dus de vorige president, gevoerd werd. Daarin was, was graffiti ook onbestaande. Daarin mocht men ook niet demonstreren. Dus ja, we keren inderdaad terug naar dat, dat tijdperk, om het zo te zeggen. Met het enige verschil dat men nu alles in wetten gooit... Annabel, je bent ook richting Rode Zee geweest. Veel Nederlands kennen het daar. De, de ja. eindloze rijen, uh, vaak Amerikaans namigen in ieder geval hotels. Hoe was het daar? Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar uh, volgens mij is de Rode Zee op dit moment de vakantiebestemming bij uitstek. Je merkt eigenlijk helemaal niks van wat er in Egypte... Zijn er ook mensen? Wel, er zijn, er zijn mensen, maar er zijn heel weinig mensen, er zijn heel weinig toeristen. Dus net daarom lijkt het mij een ideale plek om nu op vakantie te gaan. Huh. Je bent er bijna helemaal alleen. Je hebt er het hotel, het zwembad, de zee, helemaal voor jezelf. En je merkt er echt... Eigenlijk helemaal niks van van de tumult die gaande is op andere plekken in het land. Het is een beetje een, een autonome regio, een beetje een. een, een ja, maar dus uitgestroven dorpjes enzovoort. Het is altijd een, een toeristisch oord ja. geweest. Hè? Dus, dus ja. dat, dat blijft nu ook zo. Je hebt er nog steeds de resorts en de hotels ja. en de kampen en zo. Die heb je er nog steeds. En ja, het personeel is daar ook nog op vele plekken. Op vele plekken hebben ze ook mensen moeten ontslaan. Omdat het natuurlijk... Ja, het gebrek aan toerisme zorgt ook voor gebrek aan werk. Maar aan de andere kant... Ja, heb je wel, kan je er wel nog steeds als toerist naartoe... je kan er wel nog steeds alles doen wat je ervoor kon doen. En hebben mensen het gevoel dat ze veilig zijn daar? Want het is natuurlijk uiteindelijk... een, een, een fantastisch terroristisch doelwit, of niet? Waarom zou dat nu een terroristisch doelwit zijn? Ik denk, nou ja, dat is wat de Egyptenaren denken. Wat de Egyptenaren denken? Ja dat, ja, dat is wat de overheid inderdaad graag wil... dat de Egyptenaren denken. Dat daar het terrorisme nu uh, heel sterk uh, loeit. Maar... Um, Eigenlijk is dat niet zo. De strijd die in Egypte gevoerd wordt op dit moment... lijkt mij eerder een strijd tussen inderdaad. Uh, je hebt de islamisten die opkomen tegen het leger. Je hebt het leger die aanvallen voert op de islamisten. Je hebt nu ook het leger die uh, de, de niet-islamisten aanvalt. En die strijd is echt heel sterk geconcentreerd op de Egyptenaren zelf. Dus het is Cairo en Alexandrië. Het is ook Noord-Sinaï, uh, Noord er zijn verschillende plekken in Egypte waar het onrustig is. Maar met uitzondering van die toeristische gebieden, toeristen op dit moment zijn geen prioriteit voor nog de overheid, nog de islamisten. Dus daar is het nu eigenlijk heel rustig. Je moet ook weten dat die, die, terror, uh, die uh, toeristische resorts, dat die... Um, ja, geleid worden door, door um, mensen die al jarenlang in, in toerisme zitten... die zich eigenlijk niet zozeer bezighouden met de politiek. En ze hebben ook afspraken met de, met de inwoners van bijvoorbeeld de Sinaï. Dus dat, dat zijn dan vooral Bedouïne volkeren. Ze hebben met hen afspraken. Dus die afspraken die gaan vaak niet via de overheid. Dus in de nabije toekomst gaan we van jou een prachtige foto zien... in je eentje drijft in een hele grote vrachtwagenband... helemaal in je eentje in een zwembad... met een glaasje ja op je buik en denkend... Ik heb het niet gedaan, maar ik heb er wel naar gekeken. Ik heb het wel gezien hoe andere mensen het deden. Maar uh, nog heel even, die mensen die daar in die, uh, de Rode Zee zitten... hebben die wel een opinie over wat er gebeurt in de, in, in de rest van het land? Of in, in, in Cairo en zo? Of zeg je nou, het zijn gewoon twee totaal verschillende werelden. Ze houden zich er niet mee bezig, maar ze vinden er ook niks van. Nee, natuurlijk wel. Hè? Dus mensen aan de Rode Zee voelen dat het toerisme wegblijft. Dus het... het ze voelen dat ook in, in hun portemonnee. Ze voelen ook dat het voor hen economisch helemaal niet goed gaat. Dus ze hebben absolute mening. Ze vinden het vreselijk wat er gaande is. Zij gaan absoluut niet akkoord met de zoveel doden die gevallen zijn afgelopen zomer. Maar aan de andere kant, als ze kijken naar hun eigen zaak... ...hebben zij zoiets van waarom blijven de toeristen nu weg? Omdat enkel het negatieve beeld van, van Cairo... ...het negatieve beeld van Alexandria en het noorden van de Sinaï verteld wordt. En daarom, dat blijft hangen bij de mensen en daarom komen zij niet meer bij ons. Ja. En dat betekent natuurlijk minder inkomsten, terwijl zij daar wel de veiligheid kunnen garanderen, ja. zeggen ze. Oké, okay, dankjewel voor dit, uh, deze inkijk in uh, de wereld daar in Egypte. Annabel van den Bergen. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u terecht op onze site nieuwshow.nl. Iemand die in een crisis verkeert en die zelfmoordgevoelens koestert... mag je nooit onder druk zetten. Bij mensen met een medische achtergrond mag je ervan uitgaan... dat ze zich daar rekenschap van geven. En dat is nou precies waarin het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... en de inspectie voor de Gezondheidszorg... tekort zijn geschoten in de zaak tegen de huisarts uit Tuitjehoorn... die eind oktober in opspraak raakte en daarna... 14 dagen later zelf moet plegen. Psycholoog René Dijkstra, die bij ons al eerder zijn licht over deze kwestie liet schijnen... wil tegen het AMC en de inspectie aangifte doen van dood door schuld. Goedemorgen, meneer Dijkstra. Goedemorgen. Hoe bent u er nou eigenlijk bij betrokken geraakt? Heeft die familie u gevraagd om er eens naar te kijken? Of dacht u zelf, dit, dit zint me niet? Nou, dat, het is eigenlijk veel eerder uh, een gevolg van het feit dat ik me al mijn hele leven met suicidaal gedrag, dus zelfdoding... poging tot zelfdodingen bezighoudt... en met de vraag wat voor rol anderen hè, kunnen spelen... in het eh, waarschijnlijker maken... of zelfs het uitlokken van dat soort type gedrag. Ja, en dan is het, natuurlijk het drama en het uitje horen... een heel duidelijk voorbeeld van inderdaad eh, de vraag... Welke rol hebben anderen, in dit geval instanties, gespeeld. in de waarschijnlijkheid dat deze huisarts op een gegeven moment. in een zodanige, laten we zeggen, psychische noodsituatie kwam te verkeren. dat hij maar één uitweg zag? Maar waarom ja. wilt u aangifte doen? Want daar is natuurlijk een bedoeling nou, mee. Nou, um, het is zo dat in Nederland de neiging bestaat. overigens niet alleen in Nederland, met name in Nederland. dat zo gauw we tot de conclusie komen dat iemand. een eind aan zijn of haar leven heeft gemaakt. dan sluiten we het boek. Dan zoeken we verder niks meer uit. We leren daar dus ook helemaal niks van. En, en uh, in mijn vaktermen zeggen we... we laten een heel belangrijke vorm van autopsie na. We doen autopsie uh, bij, op, het lichaam. Ja, op het lichaam, maar niet op het psychische. We doen geen psychologische autopsie. Terwijl daar buitengewoon veel van te leren valt. Onder andere voor de voorkoming van dit soort type gedragen. Of maar daar heb de... je toch geen aangifte voor nodig? Nou, in dit geval is het zo dat... Uh, autoriteiten op alle niveaus onmiddellijk positie hebben ingenomen. Hebben bijvoorbeeld op 1 november schrijft minister Schipper... een brief aan de Tweede Kamer en daarin zegt ze... dat zij tot de conclusie komt dat uh, zowel de inspectie als het OM... in deze kwestie juist hebben gehandeld... en met respect voor de persoonlijke levensfeer van alle betrokkenen. Uh, dan zijn er een aantal mensen, waaronder ik, die zeggen van... luister eens even, uh, minister, dat kun je helemaal niet weten. Dus wij duiken daarop schrijven artikelen in kranten, bestoken instanties. En zeven dagen later zegt die minister... weet je wat, ik besluit om uh, over enige tijd... toch een onafhankelijk ja, en een breed onderzoek... naar de gang van zaken te laten verrichten. Ja, luister, het is van twee... En, maar ik blijf erbij dat de inspectie, et cetera, juist gehandeld hebben En dan trek je natuurlijk de conclusie, het is van tweeën één. Ja. Of je zegt, ik heb voor mijn beurt gesproken... dus dat moeten we goed uitzoeken. Of... Ze hebben dat gewoon goed gedaan in instanties. Dus dat hoeven we niet uit te zoeken. Maar, dit soort, of zeg maar dit, ik moet zeggen, dit soort politieke trucs moet je eigenlijk niet uithalen. Nee. Dus met andere woorden, de minister vermoedt... dat er meer boven water te halen valt... Maar durf tegelijkertijd daar niet al te zeer voor uit te komen, omdat ze natuurlijk. Belangrijke grond hierbij is dat zowel de inspectie als het AMC wisten dat de huisarts met zelfmoordgevoelens rondliep. Hè? Nou, in ieder geval wist het, uh, uh, de inspectie wist dat. Ja? En uh, er is ook gevraagd aan de inspectie om uh, meneer Trump en zijn advocaat uitstel te geven. met betrekking tot hun verdediging ten aanzien van de zaken die op hen af werden gevuurd. Met, met concreet deze verwijzing met concreet deze verwijzing. Zij wisten dus dat hij suïcidaal was. En suïcidaal betekent in onze termen... iemand die innerlijk in doodsnood verkeert. Als dat zo is... Hè, dat is gewoon een belangrijke spelregel... dan weet je ook dat als je iemand verder onder druk zet... wat is gebeurd, we geven u de facto geen uitstel... dat moet zo snel mogelijk, et cetera... dat de waarschijnlijkheid... dat datgene wat nu nog... zeg maar in de geest aanwezig is... in gedrag wordt omgezet... die waarschijnlijkheid neemt toe. Met andere woorden dan kan de vraag worden gesteld... is hier sprake, medesprake van dood door schuld? Is dat kennis die die inspectie en het AMC hadden moeten weten? Of weet u? Ja, nee, dat, dat is de vraag. U, u bent uh, onder andere hoogleraar natuurlijk psychologie... Dan, ja, dat u het weet uh, en, en u, daar, uh, u heeft daar het vakgebied van gemaakt. Dat, dat is te begrijpen. Maar had men dit op die manier ook... is dit zeg maar algemene kennis? Natuurlijk, A, het is algemene kennis. Maar B is... Um, er speelt nog een andere kwestie uh, een rol. Dat is laat zeggen, de morele kwestie. Waar overigens ook heel goed een rechter een uitspraak over kan doen. Uh, de eerste wet in de geneeskunde. Deze mensen zijn allemaal geneeskundigen. Uh, ik, ik gebruik even de Latijnse uitdrukking: primum non nocere. Geen schade toebrengen. Die wet geldt ook in de omgang tussen collega's. In eerste instantie ga je op een zodanige manier met elkaar om. Dat je zoveel mogelijk vermijdt om schade toe te brengen. Maar wat is hier gebeurd? Er wordt een beschuldiging tegen de arts ingebracht. Over die beschuldiging vindt door degene die de beschuldiging inbrengt, de co-assistent... geen gesprek met hem plaats. Die beschuldiging wordt rechtstreeks naar haar begeleider gestuurd. Die begeleider ziet dat. Die neemt geen contact met die huisartsopleider op. Van, hey luister eens even, ik krijg hier iets binnen. Dat lijkt me toch ernstig... en ik vind dat we daar eens even met elkaar over aan tafel moeten zitten. Nee, die stuurt dat achter zijn rug om... rechtstreeks naar uh, zijn eigen baas binnen de AMC. Dat AMC neemt geen contact met die huisarts af. Nee, die stuurt dat rechtstreeks achter de rug van de huisarts om naar de inspectie. De inspectie komt niet bij de man terug, maar stuurt dat rechtstreeks naar het OM. En wat doet het OM? S'avonds laat breekt het met 15 man in het leven van de man in. en enfin, de rest kennen we. Ja. Als het primum non notcher ook zo geldt, laat ik maar simpel zeggen, in de omgangskunde... Dan is hier iets, dus, zowel in moreel als he, in de, de omgang van artsen ten opzichte van patiënten of artsen ten opzichte van elkaar, schallend misgegaan. Dat is een van de redenen waarom we ook overwegen of de aangifte nou moet plaatsvinden bij de algemene rechter of ook bij de tuchtrechter. Iets anders is een, een, een bundeling columns... die deze week verschenen is van uw hand de afgelopen 25 jaar. Wegwijzers naar een hemel op aarde, heet dat. Psychologie van de levenskunst. Zo'n kwestie over de zelfmoord, komt dat ook daarin voor? Ja, die columns zijn... Dat ja. is misschien wel goed om even te vermelden. Die ja. columns zijn uit een totale verzameling over 25 jaar... dat zijn er ongeveer 1250 geweest... Ja. door lezers en mijzelf... Geselecteerd. Dat was nog een hele lastige opgave. Ja. En we hebben twee criteria genomen. Eén is. Um, als de lezers het een column herlazen, raakte het hun nog van binnen? Hè? Deed het iets? Ja. En vervolgens, als ik hem dan teruglaas, deed het mij iets. Ja, ja? Of, of dat u zich... Er zullen ook dingen zijn geweest... na 25 jaar waar u ben zich voor of niet? Nou, geneerde is het te sterk gezegd, oh, okay. soms wel. Soms wel. Ja. Maar ik heb, ik heb wel eens gedacht van... nou, nou, nou, Oei. je hebt je wel overal Oei. tegenaan Oei. Oei. ja, Dat is heel duidelijk. Maar, die, maar één van de columns... betreft dus het ja. touwtje-horgentrama. En die werden door een aantal lezers onmiddellijk... aangewezen van... je moet dat niet... Uh, uh, ook al is het zo recent ter buiten laten, Dus er staat een column in ja. onder de hoofdtitel hoe goed zijn we eigenlijk, hè? Ja. goed in de omgang met elkaar. Die zegt ook, in, ook in de omgangskunde moet dat primum non notje gelden. En daar komt dus de tuitje beschrijving in ja. Want de wegwezens naar een hemel op aarde, denk ik, nou dat is nogal wat een hemel op aarde. Waarin is die hemel op aarde voor ons ge, gelegen? Nou, neem, neem even letterlijke, ik, ik ben teruggegaan naar de letterlijke betekenis van het woord hemel. Ja. Dat is beschermende boog beschermend gewelf. En, en een zodanig gewelf dat dat verbinding tussen mensen... zowel met anderen als met zichzelf mogelijk maakt. Dat is de betekenis hiervan. Een aantal wegwijzers te geven van hoe verbinding van mensen... met zichzelf en met anderen bevorderd kan worden. En eh, daarop zijn dus die columns ook zeg maar stuk voor stuk uitge. Gebost. Een veiligheidsgevoel is dat het? Niet alleen een veiligheidsgevoel. Het is ook een herkennings- en een erkenningsgevoel. Het is, je zou kunnen zeggen, het gaat om de vraag... Uh, op welke wijze wij bij voorkeur met onszelf... met de anderen in onze directe omgeving... met mensen verder buiten ons, zo is het boek ook ingedeeld... en met de belangrijke vragen van leven en dood omgaan. Uh, en uh, het is misschien aardig om te vertellen dat ik lang over gedacht heb... wat zijn nou de essentiële dingen die je mensen mee zou willen geven... in een ja. pakket door het leven. En toen ben ik natuurlijk bij mijn artsvader, Freud de Rade, gegaan. En die werd in... 1904 een keer geïnterviewd door een journalist van, het, van een Weense dagblad. Die wilde een populair artikel schrijven. En die vroeg aan Freud: um, Professor Freud, wilt u eens aan mijn lezers uitleggen wat moeten mensen nou goed kunnen? En die had natuurlijk een complex antwoord verwacht. Maar Freud zei met drie woorden: lieben noemt arbeiden, liefhebben en, en werken. Dat is een heel charmant antwoord, ook door de volgorde. Dus niet werken en liefhebben, maar liefhebben en werken. Maar eigenlijk had Freud die dag toch zijn pillen niet echt genomen. Want hij vergat iets zeer essentieels. Want je kunt nog zo vurig liefhebben, goed liefhebben. Je kunt nog zo succesvol werken. Maar als je tegen de verliezen die onverwijderlijk op die gebieden plaatsvinden niet kunt... als je niet met je verliezen in je leven om kunt gaan... dan is aan het eind van de rit je leven toch nog in belangrijke mate mislukt. Nou, het boek voegt daar nog één ding aan toe. Want je kunt nog zo succesvol werken, nog zo vurig liefhebben... Je kunt nog zo goed met je verliezen om kunnen gaan. Maar de keuzes die je op die gebieden maakt. Daarvan is wel van belang. Zeker de belangrijkste keuze. Dat je ze kunt verantwoorden ten aanzien van jezelf. En ten aanzien van de mensen om je heen. En in feite. Uh, hinkt het boek op die vier gedachten. liefhebben, werken. Adequaat met nu je verliezen kunnen omgaan en verantwoording kunnen <gacht> worden. Ik, ik, ik voel me bij, bij het lezen van het boek af. Uh, uw vakgebied is natuurlijk... waar u ook op gespecialiseerd bent, nu komen we terug bij het begin, is zelfmoord. U heeft ook. Uh, nou, niet alleen, niet nee, alleen nee, zelfmoord, nee, nee, maar, op, zeg maar ernstige emotionele problemen en suïcidaliteit, laten we het zo zeggen. Precies, ja. oké. Okay. Uh, uh, u heeft zelf ook wel eens uh, uh, uh, gezegd dat u zelf ook met die zelfmoordgedachte op een goed moment rond heeft gelopen. En toen dacht ik. Ja, hij kan dat dus allemaal opschrijven. Maar had hij aan die kennis die hij daar dus geventileerd heeft... in al die jaren, had hij daar wat aan... toen het moment kwam dat hij zelf met die gedachten Fantastische speelde. vraag, want daar begint het boek voor een stuk mee. Ik heb mezelf vergeleken met iemand anders uit mijn directe omgeving... die ongeveer even oud was als ik was toen ik met die gedachten rondliep. En die wel een eind aan zijn leven heeft gemaakt. En ik heb me toen de vraag gesteld... wat is nou het verschil tussen hem geweest en mij? He, vooral ook omdat het zo dicht in mijn eigen buurt zat... En ik heb de conclusie getrokken dat het belangrijk verschil is... dat ik door mijn werk... eigenlijk in het rijk, zal ik maar zeggen... van de suicidaliteit en de depressie... meer bekend was... beter mijn weg wist te zoeken... dan voor hem gewoon. Dus toch die kennis. Ja, ja, die kennis in dat opzicht is invloed, helpt... Het antwoord is dus ja. Het antwoord is ja. ja. Maar jullie geven het. Ja. Nee, maar goed. Dat, dat is wel belangrijk om te constateren. Ja. Met je. Nou ja, goed. Er zijn zat psychiaters namelijk die, die, die ook in die sector zitten... die weer andere keuzes maken. Maar goed, gaan we het nu niet over hebben. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag um, u hoorde, uh, psycholoog René nee Dijkstra... het ging over de zaak tussen Tijdjehoorn en ook over zijn gebundelde columns... Wegwijzers naar een hemel op aarde. Psychologie van de levenskunst. Uitgave van karakteruitgevers BV. Ja, zometeen... Na tien uur dan zijn we bij u terug met de biograaf van Willem-Frederik Hermans, Willem Otterspeer. Humor ten koste van anderen en 200 jaar Koninkrijk Nederland. Ja, dat gaat allemaal gebeuren vandaag. Daar begint het mee. Huubstapel in een bootje als Willem. Samen thuis, samen dros.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 Dit is Radio 1.